10 uur. Het LOS-journaal, door Alt De werkloosheid is vorige maand sterk opgelopen. Er kwamen 21.000 werklozen bij. In totaal zitten nu 592.000 mensen zonder werk. Dat is 7,5% van de beroepsbevolking. In december was dat nog 7,2%. CBS zegt dat in januari ook de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen opnieuw is gedaald. De verkochte koopwoningen waren 9,6 goedkoper dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsdaling sinds de metingen begonnen in 1995. De gemiddelde huizenprijs was in januari ongeveer even hoog als tien jaar geleden. Behalve de huizenprijs daalde ook het consumentenvertrouwen opnieuw. Sinds april 1986 is het vertrouwen in de eigen financiële situatie... en de economie niet zo laag geweest. De vereniging Eigen Huis wil verder uitstel voor huiseigenaren... die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten... in een regeling waarbij wel wordt afbetaald. Het kabinet had de deadline al verschoven, van 1 januari naar 1 april. Maar dat biedt volgens Eigen Huis niet voldoende soelaas. In het Radio 1-journaal zei woordvoerder Hans-André de Laporte... van Eigen Huis dat veel banken zich niet houden aan die datum van 1 april... Die nemen alleen aanvragen in behandeling als ze voor 1 maart zijn ingediend... omdat ze het werk anders niet aan kunnen. Veel mensen zijn er volgens hem bij geholpen... als er nog eens een uitstel van een paar maanden komt. Het gaat om heel veel mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben... waar ze zich toch wel zorgen over maken. Want dat hebben ze 10, 15 jaar geleden afgesloten. Toen leek er niks aan de hand. En nu maken ze zich zorgen van... is dat nog wel de juiste hypotheek in deze moeilijke tijd? Kan ik daar niet beter wat aan veranderen? Daarvoor moet je naar je bank of naar je hypotheekadviseur. En als die zegt, sorry, geen tijd met lege handen. Volgens de Belastingdienst zijn de banken verplicht... alle aanvragen in behandeling te nemen... die voor de wettelijke datum van 1 april zijn ingediend. In Rotterdam is onrust ontstaan over de bouw... van een grote Russische tankterminal in de haven. Het Russische bedrijf Suma, dat de terminal aanlegt... heeft een bedenkelijke reputatie op het gebied van veiligheid en milieu. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam heeft vragen gesteld... aan burgemeester en wethouders. De partij is bang dat Suma vooral vuile stookolie gaat doorvoeren... Ook heeft het bedrijf onlangs in Rusland boetes gekregen... omdat de installaties niet in orde waren. Volgens het havenbedrijf wordt de nieuwe terminal juist de schoonste van Europa... en moeten de Russen aan alle Nederlandse milieueisen voldoen. De gemeente Den Haag heeft op het laatste moment de komst van een moskee tegengehouden. Een omstreden imam wilde die moskee beginnen in een pand van de gemeente. De stichting van de imam had gezegd dat er een bedrijfsruimte zou worden geopend. Maar vlak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst... kwam de gemeente Den Haag achter de werkelijke plannen... Het openen van een moskee is in strijd met het bestemmingsplan, zegt de gemeente. De PVV wilde al kamervragen stellen over de kwestie. De imam werd vorig jaar ontslagen als hoofdimam van de Haagse Asuna-moskee... omdat hij onwettige huwelijken zou hebben gesloten... en het moskeebestuur zou hebben tegengewerkt. Eerder wenste hij Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali ernstige ziektes toe.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 Karel Johan de Zwart. Oud-staatssecretaris Ben Knapen vindt dat ontwikkelingssamenwerking en handel prima samengaan. In Leiden wordt de laatste hand gelegd aan het prepareren van buldrug Johannes. Er heerst honger in de vluchtkerk, maar gelukkig zijn er vrijwilligers die helpen. De eerste dag dat ze hier waren hebben we al kuilen gegraven in de tuin om aardappels te poten voor de volgende zomer. Maar dat duurt even voordat het rijpt. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Dat ontwikkelingssamenwerking en handel twee verschillende dingen zijn, ja, dat weten we wel. Maar toch is minister Ploemen uh, minister van allebei. En dat is een onverstandige combinatie, zeggen experts deze week in het vakblad vice versa. Ben Knapen, oud-staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, de experts schrijven dat die dubbelfunctie van Ploemen wel eens heel nadelig kan uitpakken. Deelt u die angst? Nee, ik, ik vind dat een beetje overdreven. Ik begrijp de zorgen wel. Maar uh, het is zo dat uh, ontwikkelingssamenwerking zoals we dat van oudsher kennen, herkennen, uh, uh, waarin belasting wordt gegeven in één land en wordt overgemaakt naar een ander land, ja. dat dat ook een beetje, langzaam ik maar zeker, uh, tot het verleden begint te horen. De meeste uh, arme mensen wonen tegenwoordig niet meer in het land, maar in mijn land. Dus het uh, probleem opgelost ik geloof dat de lijn heel erg slecht is en dat we u nu definitief kwijt zijn. Of misschien niet definitief. Want we gaan u natuurlijk even proberen terug te bellen. Tot die tijd stel ik voor dat we even een uh, plaatje in starten. Als dat zo snel gaat. Als ik zou willen. Ja, daar is hij.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 I'm got pain in the eyes of my Don't try to lie, cause I know I'm right in the first category. And I admit it lost a bit on like Hollywood. And life could be better if I. This ain't useless and this ain't fake So try to be the one, for God's sake Summer's coping in the ASMRP Don't try to lie, cause I know I'm liar in the first category I'm coping in the ASMRP Don't try to lie, cause I wasn't liar in the second category Uit 2007, de tellers. Kent u nog wel misschien van een commercial voor een fotocamera? De tellers met second category. Het is negen minuten over tien. We hadden net contact met uh, oud-staatssecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking. En ik sprak met hem uh, over het, ja, het, eigenlijk, het combineren van ontwikkelingssamenwerking en handel. Uh, en dat onder het bewind van één minister. Of dat wel zo handig is, want of die twee elkaar niet bijten en of dat niet gaat wringen. Ben Knapen, u bent er weer. Ja, ik ben er weer. Heel goed. Uh, even, even tunnels mijden graag. Um, ja, ja, ik vroeg ja, ja, ja. u uh, of u de angst deelde dat experts uh, vrezen dat die dubbelfunctie van ploemen wel eens heel nadelig kan uitpakken. En eigenlijk heb ik helemaal niets van uw antwoord verstaan, dus ik wil u vragen om dat nog een keer te vertellen. Nou, ik begrijp, uh, ik begrijp hun zorgen wel, alleen ik vind het een beetje overdreven. Want ontwikkelingssamenwerking vroeger, dat was dat je bijvoorbeeld in Nederland belastingen hief... Ja. ...en die middelen overmaakten naar een arm land uh, waar je dat verdeelde. Ja. Maar tegenwoordig werkt het zo niet meer, want de meeste arme mensen wonen helemaal niet in arme landen... ...die wonen in middeninkomenslanden, dus dat klassieke ontwikkelingssamenwerking zoals we dat vroeger deden... ...dat moet toch veranderen. Dus in die zin is het wel de moeite waard om te moderniseren. En, dit is een, een, een interessante poging om te kijken of je het inderdaad kunt aanpassen aan ja. de moderne tijd. Dus dat hele idee, hè, dat klassieke idee van die koopman en die dominee... Uh, die vooral niks met elkaar te maken moeten hebben... dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, zegt u? Nou, weet u, uh, wat je tegenwoordig meer en meer ziet... dat is dat bedrijven uh, niet alleen koopman zijn, maar ook een beetje dominee... die gaan letten op duurzaamheid, op kwaliteit van producten, op hun reputatie. En omgekeerd zie je veel NGO's organisaties als Kortheed, die worden okay. ook een beetje koopman. Die, die gaan zich bezighouden met investeringen, eh, die rendement moeten opleveren, microkredieten. Dus die dingen zoals die keurig gescheiden waren vroeger, dat begint toch meer en meer door elkaar heen te lopen. En in die zin vind ik het wel een interessant experiment. Al deel ik wel te zorgen dat je moet opletten dat je het inderdaad integer doet dat je het doet als het om ontwikkelingssamenwerking gaat. Ja, want, want waar, hoe, hoe, hoe voorkom je dat dan? Bedoel, ja, bedrijven willen gewoon geld, er moet geld verdiend worden ook. En uh, dat is toch waar men op afgaat. Hoe blijf je dan ook nog een keer kijken naar de belangen van de lokale bevolking? Nou ja, dat je, laat, laat ik u een voorbeeld geven wat ik zelf heb meegemaakt in, in Indonesië, Jakarta. Uh, daar heb ik uit de middelen van ontwikkelingssamenwerking... Uh, een studie laten verrichten naar een soort uh, waterdelta... ...rondom Jakarta, want Jakarta zakt onder de zeebodem weg, ja. onder de zee viel weg. Um, en als dat gedaan is, en het blijkt een haalbaar project te zijn... ...dan is de volgende stap simpelweg dat uh, Indonesië op een commerciële manier probeert... Uh, ...investeerders aan te trekken, uh, bedrijven aan te trekken die dat gaan doen. Ja. En in dat geval zou een Nederlands bedrijf daar een rol in kunnen spelen... ...maar ook niet, want dat is een kwestie van hoe goed ben je, hoe, wat voor rol speel je in de aanbesteding... En dan hou je de rollen zuiver, maar dan betrek je toch wel... Uh, laat ik zeggen, Nederlandse kennis, infrastructuur bij zo'n project... en dan heb je ook een redelijke kans om daar later een rol te spelen. Maar ja. je moet het netjes in tegenspelen dat ja, daar... en, en, en toch verdien je dan geld. Um, maar ik ga toch nog even naar het klassieke bezwaar een beetje... Hè, tegen, tegen die ja? vermenging van die twee uh, poten. Uh, want zo zeggen critici dan ook, lopen we niet het gevaar... dat handelsbelangen een beetje ja, worden vermomd als een soort ontwikkelingshulp. Oftewel dat we net als de Chinezen doen alsof we hulp opzetten... maar eigenlijk willen we gewoon handel drijven. Um, als het, als het met uh, arme landen beter gaat, ja. dan is dat ook wat je wilt. Je wilt eigenlijk groeien naar een situatie van een wederzijds profijtelijke economische relatie. Dat betekent dat het bij hen goed gaat en bij ons goed gaat. Dus daar is niets mis mee. Wat niet goed is, dat is dat je, laat ik zeggen, uh, ontwikkelingsmiddelen inzet om op een oneigenlijke manier. Uh, je eigen bedrijven, ook al hebben ze minder kwaliteit, minder kennis van zaken, toch een streepje voor te geven. Mm -hmm. Daar moet je op letten. Maar wij hebben niet voor niks die regels van de OESO onderschreven, dat we daar ook goed op letten. En daar kunnen NGO's en de civil society, vind ik ook, overheden en bedrijven aan houden. En die hebben ook een taak om daar kritisch als wagen op te functioneren. Dus in die zin vind ik wel dat je er goed op moet letten. Ja. Maar ik vind het wel interessant als het gaat om modernisering van die hele internationale verantwoordelijkheid. Ja. Interessant vond ik ook de uitspraak van Bernard Wintjes van uh, VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Die zegt, en ik wil even weten of u dat met hem eens bent. Als je op handelsmissie gaat, moet je niet over ontwikkelingssamenwerking beginnen. Uh, ja, ik... Ik heb andere ervaringen. Ik, ik was in Colombia, daar, daar is Nederland gestopt met ontwikkelingssamenwerking, want dat land doet het goed. Mm -hmm. En we hebben daar afgesproken dat we een soort platform gaan oprichten voor, uh, voor voedselzekerheid. Omdat we daar veel verstand van hebben in Nederland, zij wilden dat graag. Uh, maar dat betekent wel dat ze uh, daar uiteindelijk, als ze iets willen, ook voor gaan betalen. Dus de overgang van ontwikkelingssamenwerking naar handel, die kan eigenlijk heel goed in een combinatie, al begrijp ik heel goed, dat je, kijk, je hebt zo'n 30 landen die zijn straatarm, daar is het, het chaos, daar moet je niet met handelsmissies heen gaan, daar moet je gewoon op een klassieke manier proberen ontwikkelingshulp te geven, uh, honger te bestrijden, iets van opleidingen te doen. Uh, daar is het een heel ander hoofdstuk. Maar voor veel landen, ook in het Afrika, zie je gewoon dat er een middenklasse opkomt en dan gaat het om zelfredzaamheid. Investeren, maar wel duurzaam investeren, verantwoord investeren en daar ook. Op worden afgerekend. En ik vind dat je daar als overheid ja. een belangrijk rol in hebt. Ja. Oké, okay, en we moeten dus vooral niet meer denken in die klassieke tegenstelling. Hè? Dat is ook wat u, wat u eigenlijk aan het begin van uw verhaal zei. Nee, ik, wil ik u nog even ik, ik, toch ik, even naar Politiek Den Haag? Want u, u bent twee ja. jaar staatssecretaris geweest van Ontwikkelingssamenwerking. Um, de Bram van Ooyek, de fractievoorzitter van GroenLinks... die voorziet ook nog politieke problemen. Namelijk dat de beide coalitiepartijen... en dan komen we eigenlijk wel weer een beetje terug bij... waar we begonnen, namelijk die tegenstelling... de nadruk op een andere poot van het beleid willen leggen. De VVD wil meer nadrukken op handel, klassiek. De PvdA op ontwikkelingssamenwerking. En dat is een soort balanceerkunst... En beide belangen moeten gediend worden. Kan een minister ja, dat? Kan ik, één minister ik, dat? Ik bedoel, daarom regeert niet het parlement, maar een regering die voort een regeerakkoord uit. En in dat regeerakkoord is ja. afgesproken dat aan beide elementen uh, aandacht zal worden besteed. Middelen voor zullen worden geïnvesteerd. En ja. het is aan de minister om daar de balans te zoeken. En aan ik de Kamer om dat uh, in de gaten te houden. En de Kamer moet dat in de gaten houden, ja. ik zie het punt wel, dus, dus in die zin is het ook goed dat GroenLinks daarop let, ja. daar zijn ze voor, maar eh, op zichzelf is het niet uitgesloten om in creatief evenwicht te zoeken wat werkelijk moderniseert. Ja. Had u die twee uh, functies graag uh, willen hebben, onder één pet? Nou ja, ik, ik combineerde het vroeger met uh, ontwikkelingssamenwerking met Europese zaken en, ja. en ik, ik ga me binnenkort helemaal bezighouden met Europese zaken, dus... dus wat dat betreft heb ik me weer geconcentreerd op iets anders. Maar ik moet zeggen, ik vond de combinatie zoals dit er nu ligt, vind ik hem intrigerend. Dat is duidelijk. Hartelijk dank. Oud-staatssecretaris ja. van Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken dus, Ben Knapen. More than true is now. No heat, no water, no electricity. Honger.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 Ja, er is geld en een hele hoop vrijwilligers, maar toch is er honger in de vluchtkerk. Verslaggever Sander Bartling ging op zoek naar iemand die hem uit kon leggen waarom. More than three weeks now. no heat, no water, no electricity. Het is natuurlijk ook een abnormale situatie. Sommige mensen noemen het een dierentuin, Anderen noemen het een gevangenis. Het is niet een prettige plek. Maar er is money, er is geld. Waarom gebeurt er dan niets? Ik weet het niet. Hoe kan het dat de leefsituatie voor de mensen in de vluchtkerk alleen maar verslechtert? Er zijn honderden vrijwilligers actief. Waarom gebeurt er niets? Misschien hierom. Het zijn een paar van die heel impulsieve, jonge, wij gaan even Afrikaantjes helpen types geweest. Wit en hoogopgeleid en christelijk. Maar het echte antwoord op die vraag is waarschijnlijk dit. Hoi, uh, ik ben Sipke. En wat kom jij doen? Uh, ik uh, ben student van UvA en ik kom hier... Uh, voor een opdracht vanuit mijn studie observeren wat er gebeurt. En, uh... maar je bent psycholoog of zo? Uh, ik ben antropoloog. Misschien nog niet eens zo'n gek idee. Behalve een hele hoop verschillende nationaliteiten... zijn er namelijk ook nog eens een hele hoop verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd in de Vluchtkerk. Hoe gaat die kruisbestuiving? Hoe loopt de organisatie? En wie? is er eind verantwoordelijk. Mensen willen altijd, wat kunnen we doen? En dan komt iedereen met eten en kleren aanzetten. Op een gegeven moment was er gewoon te veel. Dus hoe je mensen kunt helpen jou te helpen, dat is eigenlijk de kunst. Dit is Jo van der Speck van de organisatie Migrant to Migrant. En hij bestrijdt dat er te weinig gebeurt voor de vluchtelingen in de kerk. Nee, ze is ontzettend veel georganiseerd. Er is hier gewoon elke dag een dokter. Er is hier elke dag te eten. Maar wat zou u veranderen als u kon? In dit gebouw? Ja. Nou, ik zou het alle ramen opengooien... Gewoon lekker even droog en uh, doorwaaien, frisse lucht. Verder zou ik het Het is, is al zo koud. Ik zou dat... Uh... Maar ik zou toch eerst... Uh, misschien is dat raar, maar ik zou eerst uh, de, de basisbehoefte. Ik zou uh, een keer goed boodschappen doen en ja, uh, verwarming en zo. Dat is logisch. Dat kunnen ze zelf verzinnen. Maar waarom doen ze dat dan niet? Wie zegt dat ze dat niet doen? Nou, omdat het hier koud is. en omdat Ik ben dit in al die kamers geweest. Er staat vocht en de elektra valt uit. Ja, maar ze hebben. De eerste dag dat ze hier waren, hebben we al uh, kuilen gegraven in de tuin om aardappels te poten voor de volgende zomer. Maar dat duurt even voordat het rijpt. Maar er wordt, er wordt geen honger geleden hoor, dat hoor je. Die mensen, er zijn mensen die echt verhongerd naar bed gaan dagen. Ik, ik weet niet hoe ze met de boodschappen. Ik haal elke, elke donderdagavond halen we boodschappen. Maar uh, er zijn mensen die honger echt naar bed gaan. Frida en Camila zijn twee buurtbewoners die dag en nacht in touw zijn om de vluchtkerk te bevoorraden. Met gratis brood van de Turkse bakker bijvoorbeeld. Dat zijn wel overgebleven broden na uh, 9 uur. Uh, die uh, bakkerij die gaf hem nor uh, normaal aan de uh, boerderij. Dus de, de voedselvoorziening is niet goed. Hoe komt dat dan? Dat is te krap. Maar hoe komt het dan? Er is toch wel geld? Ja, uh, die eten die komt dan s'avonds naar beneden wat ze nodig hebben. En voor de rest staat het top. Want het ligt op de voorraadzolder en er mag niemand aankomen. Nee. Je kan het heel langs. Eentje hebt dan de sleutel. En voor de rest wordt het op slot gezet. Waarom is dat? Nou, dan moet hij niet bang wijs zijn. Wacht even: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ik zakken. Wat zit erin? Nee. Um, geen laak in ieder geval. Ik heb een dekpet hier. En voor de rest zijn kleren. Ja. Allemaal kleren van allemaal mensen. Allemaal kleren. Want kunnen ze daar niet wassen? Nee, ze kunnen daar niet wassen. Hoezo niet? Um, nee, nee. Omdat de stroom niet genoeg is. Maar wie betaalt dit dan allemaal? Nou, uh, wij hebben zoveel dingen uh, uit ons zakken betaald. En nu hebben we gezegd, uh, jongens, nou, wij gaan je naar de stondrij brengen. We nemen de bom mee en dit keer gaan jullie maar lekker betalen. Op dit moment staat er, uh, eens even kijken, wij hebben iets van 65.000 in totaal uh, nu binnengekregen. En daarvan is uh, zo'n uh, 40.000, 45 45.000 ook alweer uh, uitgegeven. Matthias de Vries van de Protestantse Diakonie in Amsterdam faciliteert de vluchtkerk en beheert de financiën. Voornamelijk de donaties die binnenkomen via de website. Maar hij benadrukt met zoveel woorden dat hij niet verantwoordelijk is voor de situatie in de kerk zelf. En wij vinden dat wij ook niet ons uh, zozeer op de voorgang moeten stellen als, dat alsof wij het hier helemaal beheren en doen. Uh, het, is, het is echt een actie van de bewoners zelf. En zij worden daarbij gesteund door al die vrijwilligers, ja. actiegroepen en door de diaconie. De bottom line is dat ik mensen heb horen zeggen, ik heb vaak honger, ik heb het koud. Maar er is ook nog 20.000 euro. Maar mensen gaan naar bed met honger. Dan dan duigt het toch eens niet in die organisatie van die vrijwilligers of van die mensen zelf. Ja, het is een beetje flauw, maar goed, ik ga niet over die dagelijkse uitgaven en het, het eten. Ja, eh, ik kan daar moeilijk ook iets over zeggen. Dan moet je bij de, bij, de, bij, de, bij de dagelijkse Morgen een vrouw van 74 die illegale asielzoekers in huis neemt. Ja, ik vind het ook wel gezellig. Anders moet je tegen de stoel praten, hè? <laughs> Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks in Leiden wordt de laatste hand gelegd... aan het prepareren van, daar is hij weer, bultrug Johannes. is nu het ochtendtumeur van Henk Spaan. Er zaten drie vrouwen bij De Wereld Draait Door... die meer vrouwen in talkshows wilden. Eén van hen was iemand uit het bestuur van de publieke omroep, Sula Rijksman. Er kon geen lachje af. Vrouwen met een missie zijn meteen zo serieus. Die andere vrouw ook, professor dokter Annemieke Robeek van de ABN. Grappig vond ik dat Matthijs haar mevrouw noemde, terwijl het bij elke geleerde man die bij hem aan tafel zit, professor voor en professor na is. Nou goed, professor Dr. Robeek is zulks op Nijenrode. En met alle respect voor Nijenrode, het blijft toch een beetje de Johan Cruijff University voor het Nederlandse bedrijfsleven. Laten we zeggen dat Nijenrode geen Oxford is. Nogmaals, met alle respect voor Nijenrode. Die mevrouw Robeek, professor Dokter, was ook verbeten. Intellectuele vrouwen wilden tv-programma's met content, zoals zij het noemde. Dit schoot Matthijs in het verkeerde keel gehad, maar ze had wel een punt. Je kunt Halina Rijn echt geen intellectueel noemen. Ze kan wel een intellectueel spelen met een bril op in haar blootje. Maar zo intelligent als mevrouw Robeek is zij inderdaad niet. Dit geldt ook voor dat Brabantse serviesvrouwtje eh, met die boeren... die nu niet meer mag komen van de KRO. Kom, hoe heet ze nou... Nou, voor Sylvana Simons, voor Caries van Houten. Voor die aantrekkelijke Turkse van eergisteren. Voor Claudia de Brij, voor Gerdy Verbeet. Leuke vrouwen, charmant. Maar niet zo intelligent als Annemieke Robeek. Maar dat is het criterium ook helemaal niet op TV. Er is bij Pauw en Witteman wel eens een aangeschoten advocaten. Hartstikke intelligent, maar daarom zit ze er niet. Ze zit er vanwege haar extreem opgemaakte ogen. Haar karikaturale uiterlijk. Want de essentie van televisie is het plaatje. En of het scoort. Een bestuurslid van de publieke omroep zou dat moeten weten. Morgen het ochtendmuur van Nieuwgoen Jerli. Ja, dat was hem, de herkenningsmelodie van Friends, de komisch bedoelde serie. Het is vijf minuten, vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Bij is een bultrug gestrand. De reddingswerkers bij de gestrande bultrugwalvis bij Texel... hebben nog een sprankje hoop dat het dier het er levend van afbrengt. Gisteravond mislukte de laatste reddingsactie. Het net dat om de bultrug was gespannen schoot los. De bultrug Johannes is dood. Nou, en dat uh, bracht wat teweeg, zeg. In december spoelde hij aan op het strand van de razende bol... Bultrug Johannes dus. En na een paar vruchteloze reddingspogingen overleed hij... en werd zijn lichaam overgebracht naar Museum Naturalis. Vandaag worden daar de allerlaatste stukjes Johannes geprepareerd. Steven van der Meij is collectiebeheerder bij Naturalis in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die laatste stukjes? Uh, dan hebben we het over de flippers. Ja. Dus zeg maar zijn voorpoten. Ja. Als we het in dierentermen zeggen. U zet op dit moment het mes in de bultrug, hè? Uh, nou, ik heb er even geen zicht op... Uh, maar ze zijn, ze zijn aan het uitpakken en als het goed is, dan uh, zullen ze nu op het moment uh, kunnen beginnen. Ja. ja. Is er net zoveel belangstelling als uh, tijdens de doodstrijd die Johannes voerde? Uh, nou, van de media in ieder geval wel, ja. ja. Ik ben niet de eerste die hier uh, oh, nee? informeert. Nee, nee, nee. Ah. Um, en, en er is ook al erg veel publiek in het museum, dus ik, ja. ik denk dat er wel veel mensen op afkomen. Ja. Ja. Nou zeg ik de hele tijd prepareren, maar wat, wat, wat is dat eigenlijk? Nou, prepareren is het, het bewerken van, een, in dit geval een beest, zodanig dat je het kunt bewaren. Ja. En in het geval van walvissen uh, bewaren we eigenlijk alleen maar het skelet. Dus dan, dan komt prepareren neer op het verwijderen van alle zachte delen, zodat je de, de botjes zo schoon mogelijk uh, kunt bewaren. Ja. Ik, nou even die flippers, die zijn, uh, hoe groot zijn die? Uh, meer dan twee meter lang. Zo, ja. ja, dat, ja. Zal, dat, ja dat zal wel stinken, of niet? Uh, Als we twee het is maanden nu bewaren. Fris. Het is niet echt fris, um, maar heel erg. Kijk, het is een, ze, zijn wel, ze zijn wel lang, maar ze zijn vrij dun. Hè? Het is niet, een, uh, het is niet uh, 500 kilo vlees, dus um, op zich valt het wel mee. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk anders met dat vlees? Hadden ook niet, anders hadden we het ook niet zo met mensen erbij kunnen doen. Nee, nee. nee. Wat gebeurt er met dat vlees? Dat gaat naar de destructie. Dus zo, de, de weg die alle kadavers in Nederland gaan. Ja, ja. Komt dat vlees er heel makkelijk af ook? Of, of is dat nog een behoorlijk uh, lastig klusje? De, de, de, het weefsel van die flippers dus er zit erg veel bindweefsel en zo in, dus het is vrij stevig. Ja. Maar we hebben het nu al, het is natuurlijk al een paar weken aan het, aan het, uh, aan het rotten, zal ik, laat ik het zo maar gewoon zeggen. Ja. En, dus het begint al wat zachter te worden. Dus het moet, het moet nu al redelijk makkelijk gaan. Dus het is eigenlijk hoe langer je wacht, hoe makkelijker het gaat? Als je maar lang genoeg wacht, dan hou je in principe automatisch een skelet over. Ja. Bent u eigenlijk iets bijzonders nog tegengekomen bij het uh, prepareren? Nee, eigenlijk niet. Uh, de, aan, het, aan het skelet te zien was het toch een, uh, een uh, gezond, uh, gezond jong dier. Mm -hmm. uh, geen geen uh, misvormingen of, of dat soort dingen. Dus, uh, nee. Daar konden we in eigenlijk niks, uh, niks geks aan ontdekken. Wat dat betreft niks spannends ook? Nee, maar ja, dat geeft dan ook wel weer iets geruststellends. <laughs> ja, dat is juist wel prettig. Maar ook een beetje saai, ja, toch? Je hoopt je hoop toch op iets, kan ik me voorstellen. Ja, maar als alles goed gaat, dan is het ook saai. Ja, ja, ja inderdaad, saai. En, uh, goed, wat gebeurt er nou met die buldrug? Kunnen we die straks ook ergens zien? Ik bedoel, de belangstelling is er nu van de media... en er zijn ook veel mensen in het museum, maar ja, hoe, nou, hoe, hoe nu verder? Nu ook, de, daarom bieden we nu ook deze gelegenheid. Ja. Uh, want hij verdwijnt uh, als hij helemaal geprepareerd is... in de wetenschappelijke collectie en dan is hij toch um, het uh, oog van het publiek ontrokken. En dan, is hij, dan ligt hij klaar voor wetenschappers die er um, onderzoek aan willen doen. Maar dan komt hij dus niet meer in het de, in de publiek toegankelijke ruimte. Oké. Okay. En, en tot wanneer kunnen we dan, of kunnen mensen kijken naar uh, Johannes nog? Nou, we zijn dus vandaag bezig. Ja? Um, nou ja, we hebben aangekondigd tot een uur of drie... Het museum is tot vijf uur open. Ik verwacht aan de hoeveelheid uh, werk te zien... dat we nogal langer dan drie uur bezig zijn. Okay. Dus uh, vandaag uh, heeft iedereen een kans. Vandaag dus nog. Oké, okay, hartelijk dank Steven ja. van der Meijen, van Naturalis in Leiden. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En u kunt ons natuurlijk volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws, Naida met Lijn 1. Goedemorgen Naida, waar is de bus? Hey, goedemorgen, Karl Johan. In Amsterdam staan we. Want hier in Amsterdam gaan wij vandaag praten over subsidies voor religieuze activiteiten. Zoals bijvoorbeeld geld voor christelijke homotherapie. En aparte zwemles voor moslima's of Koranles voor moslimkindjes in de moskee. Ja, in Nederland kan dat allemaal, maar het leidt steeds vaker tot felle discussies. Maar nu eerst het nieuws met Dorot Megens. Radio 1: Het NOS-journaal. In 30 jaar hebben nog nooit zoveel mensen zonder werk gezeten. De werkloosheid is vorige maand opnieuw sterk opgelopen. Er kwamen 21.000 werklozen bij. In totaal zitten nu 592.000 mensen zonder werk. Dat is 7,5 van de beroepsbevolking. In december was dat nog 7,2 CBS kwam ook met het nieuws dat de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen... in januari opnieuw is gedaald. De verkochte koopwoningen waren 9,6 goedkoper dan een jaar eerder. En de gemiddelde huizenprijs was ongeveer even hoog als tien jaar geleden. De AIX heeft de koerswinst die dit jaar geboekt is weer prijsgegeven. De Amsterdamse beursgraadmeter stond na bijna een uur handel onder de 338 punten. Op 31 december sloot de AIX op ruim 342 punten. Eind januari tikte de AIX nog 358 aan. En dat is bijna 6% hoger dan een uur na opening vandaag. De Brabantse politie heeft in verschillende plaatsen 18 hennepkwekerijen ontmanteld. In totaal werden 5700 planten gevonden met een geschatte waarde van ruim een half miljoen euro. Elf mensen zijn aangehouden in Brabant. En de zeven Fransen die in Cameroen waren ontvoerd zijn terecht. Ze zijn gevonden in een huis in het noorden van Nigeria en ze maken het goed. De Fransen, vier kinderen, drie volwassenen werden deze week door islamitische extremisten ontvoerd. Dat gebeurde tijdens een excursie in een nationaal park in Cameroen aan de grens met Nigeria. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie viel op de A9 van ook maar naar Amstelveen. voor knooppunt Raasdorp drie kilometer na een ongeluk. De weg is tussen knooppunt Raasdorp en Batouverdorp helemaal afgesloten. Verkeer richting Amsterdam en Utrecht kan vanaf knooppunt Raasdorp beter omrijden via hoofddorp over de A5 en de A4. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Onder het motto, deze religie is mede mogelijk gemaakt door de staat... geven we jaarlijks miljoenen uit aan religieuze subsidies. Om de pluriformiteit en gelijkheid van onze samenleving te behouden. Maar tijden veranderen, de seculieren roeren zich. Heeft de staat nog wel een rol in de levensovertuiging van haar burgers? Waarom moeten wij het mogelijk maken dat busjes kinderen naar religieuze school brengen? En als je dat zo nodig wil voor je kroost, moet je dat dan niet gewoon zelf betalen? Is de grondslag van een activiteit een maatstaf voor de grootte van de subsidiepot? Of moeten we kijken naar het maatschappelijke nut van de activiteit? Ongeacht de al dan niet aanwezige religieuze basis. Ja, luisteraars, wat vindt u? Religie heeft haar tijd gehad. Geen gemeenschapsgeld meer voor het onderhoud van kerkgebouwen. Geen geld meer voor het Joodse schoolbusje. Of de zwemles voor islamitische vrouwen. Of vindt u, voor iedereen gelijke rechten. Dus ook gelijke potjes met geld. Bel 0800 1121 mail naar lijn1apenstaartje ntr.nl twitteren kan natuurlijk ook hashtag lijn1radio dit is lijn 1 no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 luisteraars, als u nog steeds in Jezus gelooft, ja, dan staat u wel vaker alleen. Want niet de religieuzen, maar de seculieren bepalen steeds meer wat wel en niet kan in ons land. Volgens filosoof en schrijver Lars Nikkelsen zijn de typische Nederlandse kerk-staatverhoudingen achterhaald. Goedemorgen Lars, wij kennen elkaar dus ik noem je gewoon Lars. Ja. Lars, leg eens even uit. Achterhaalde kerkstaatverhoudingen, wat is dat precies? Nou, wat je vaak ziet in uh, publieke debatten over religie of over de scheiding van kerk en staat... Uh, is dat mensen een bepaald model hè, van die kerk en staat aandragen om, om te laten zien van... nou, dit is de manier hoe wij in Nederland, de, de Nederlandse overheid, met religie omgaat. En zo zouden we het ook in de toekomst moeten blijven doen. Nou, wat dat model typisch Nederlands maakt, is dat het gebaseerd is op historische periodes... als hè, de verzuiling, uh, gebeurtenissen als de schoolstrijd, et cetera... En daaruit worden bepaalde principes hè, gedestilleerd... die houvast moeten geven. Nou, om heel kort aan te geven wat, dat, wat die Nederlandse manier dan is... Uh, vaak wordt daaronder verstaan dat het een overheid is... die actief religieuze diversiteit in stand houdt. Hè, soms ook door bijvoorbeeld bepaalde groeperingen... waarvan men zegt, van, "Nou, die zitten in een achtergestelde positie... die geven we meer geld. Um, en aan de andere kant is het ook een overheid die... ...vanuit pragmatisch pers perspectief hè, zoveel mogelijk met religieuze organisaties samenwerkt om mm -hmm. haar doelen te halen. Dus wij geven als Nederlandse overheid geld aan religieuze instellingen... ...omdat we vinden dat ze er moeten zijn. En we hebben ze als gesprekspartner. Ja, het is natuurlijk uh, het is een onderscheid tussen wat dat uh, model zegt... ...en wat mensen denken of van wat de Nederlandse manier is... ...en hoe het daadwerkelijk in de praktijk gaat. Uh, en dat is ook de reden waarom ik zou zeggen nou, dat het Nederlandse model het is achterhaald. Mm -hmm. In de praktijk zie je juist, uh, ik heb me vooral gefocust mm -hmm. op uh, subsidiering van religieuze organisaties op lokaal niveau. Mm -hmm. In die praktijk zie je heel vaak dat gemeenten ervoor kiezen om geen subsidies ook te geven. Of, um, ja, of vooral hun pragmatisme boven het streven naar diversiteit uh, te laten gaan. En dat leidt tot willekeur? Nou ja, willekeur zou je het kunnen noemen... Uh, op zich denk ik dat er, dat er niet veel mis is met die, uh, met die diversiteit. Dat is lokale democratie, gemeentelijke autonomie, cetera. Dat is ook in de grond, onze grondwet uh, verankerd. Dat is op zich geen probleem, lijkt mij. Maar het toont wel aan dat dat Nederlands model, hè, waarvan veel mensen denken van dat is het richtsnoer. Ja. Dat dat eigenlijk achterhaald is, ja. Dus als je nou kijkt naar de, naar de praktijk, luisteraars weten het misschien nog wel. In, de, in Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld uh, de moskee, de moskee, mede gefinancierd. Ja. Dat leidt tot heel veel discussies, want mensen denken: waarom moet mijn subsidiegeld naar een moskee? Ja, dat klopt. Um, dat is maar dat kan dus allemaal. Uh, ik denk dat het inderdaad het, het wettelijke kader biedt heel veel ruimte, en dat is ook mm -hmm. denk ik ook de reden waarom heel veel gemeenten het op verschillende manieren invullen. Um, maar daarbinnen kan je natuurlijk wel discussiëren van: wat is nou de wenselijke invulling van, dat, van het beleid? En wat de gemeente Amsterdam heeft gedaan inderdaad in het verleden is naar nou, dergelijke subsidies of indirecte financiële ondersteuning leveren aan aan de totstandkoming van echte moskeeën, gebedshuizen, etc. Op basis van, van een principe wat gebaseerd is op de, onder andere op de verzuiling. Hè, van We moeten die diversiteit in stand houden. We moeten bepaalde achtergestelde groeperingen. Moeten we iets meer geld geven. Om... Ja, je ziet dat bijvoorbeeld bij de, zwarte, de zogenaamde zwarte kerken in Nederland. Ja, ja. De overheid financiert ook mee aan zwarte kerken. Want dat zou emancipatorisch zijn dat we zwarte christenen in Nederland ook een eigen kerk hebben. Ja. Maar even over de, voor de luisteraars, de Westermoskee... want dat leidde tot heel veel onrust in Amsterdam en in het hele land... is er uiteindelijk niet gekomen. Dat klopt. Uh, wat ook is gebeurd is dat de, de huidige burgemeester... want de, wat ik net zei, dat, dat principe waar, op basis waarvan is besloten... om de Westermoskee uh, te ondersteunen... dat principe heeft de huidige burgemeester afgezworen. Ja. Dus in die zin is ook het tij in Amsterdam enigszins ja. gekeerd. Want, want wat was het principe dat Job Cohen... toen de tijd de burgemeester van Amsterdam voor ogen had? Uh, dat principe dat wordt vaak aangeduid als compenserende neutraliteit. Mm -hmm. um, dat houdt in dat, uh, zoals ik al zei, bepaalde groeperingen die in een achterstand zich ja. bevinden dat die echt dus ondersteund worden. Maar dan kijk je per ja. keer naar de situatie. Ja, dat is inderdaad het argument geweest. Ja. ja, maar jij vindt dat moet niet langer. Je kunt niet steeds per keer naar een situatie kijken. Nou, enerzijds constateer ik dat heel veel gemeenten dat steeds minder doen. Hè. Er is minder draagvlak voor. Ja. Uh, en anderzijds kan je er denk ik ook uh, wel goede redenen voor aandragen om dat niet te doen. Denk ik wel. Hoe Uiteindelijk... is een goede redenen? Ja, kijk, Ik kan me heel goed voorstellen dat in bepaalde uh, schrijnende situaties... dat de gemeente bijvoorbeeld uh, zoekt naar een bepaalde ruimte... Hè, waar mensen het uh, geloof ik, kunnen beleven hè, als een soort noodoplossing. Maar de vraag is volgens wel van hoe ver moet je gaan... Hè, in het uh, implementeren van die compenserende neutraliteit. Betekent dat bijvoorbeeld ook dat je inderdaad moet bijdragen... aan de bouw van een nieuwe moskee of een nieuwe kerk? Of betekent dat zelfs dat dat je vindt dat als een bepaalde visie van een godsdienst... zoals de gematigde islam of een liberale islam... als je daarvan vindt dat die ook te weinig aandacht krijgt... dat je daar ook ja. extra aandacht moet besteden. Maar dat zien we nu aandacht in de besteden. praktijk. Bijvoorbeeld dat, dat uh, de overheid zegt... nou, in bepaalde gevallen financieren wij moskeeën van zogenaamde liberale moslims... liever dat dan dat ze geld uit bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië aannemen. Ja, er zijn inderdaad wel subsidies waar uh, dat heel erg uh, uit de blijkt te komen. Het is ook een van de um, adviezen die worden gegeven... in een officiële handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken 2008. Hey, die zegt van, als gemeente mag je best een website... met gematigde informatie over de islam financieren... als dat uh, het tegenwicht biedt aan radicale hmm. internetbronnen. Okay, nou, dan begeef je op glad ijs, denk ik. In de bus zit ook Joël Voordewin, Tweede Kamerlid ChristenUnie. De verhouding kerk en staat staat onder druk. Ligt religieuze identiteit onder vuur? Nou ja, ik kan een eind meedenken met Lars, maar ik uh, volg zijn conclusies niet. Want zijn conclusie leidt er uiteindelijk toe dat er een soort pragmatisme... en ik denk echt willekeur gaat ontstaan bij ambtenaren die dan zogenaamde de neutraliteit... De willekeur is er nu al, begrijp ik. Uh, ja, maar uh, als we die kant op zouden gaan, dan zouden we echt volledige willekeur uh, krijgen. Want dan is het aan de ambtenaren om te bepalen welke organisatie nou zogenaamd neutraal. Maar dat is nu in de praktijk toch al zo, Lars. Dat klopt. Inderdaad, gemeenten hebben heel veel autonomie om zelf te bepalen van uh, waar geven we uh, uh, subsidies aan. En ja. daarna zou je natuurlijk ook af kunnen vragen in hoeverre kan je daadwerkelijk ervoor zorgen dat die diversiteit volledig tot zijn recht komt. Als je eenmaal ja. op dat vlak gaat begeven, zijn er dan genoeg organisaties die die verschillende taken kunnen uitvoeren? Dus jouw voor de wind, Tweede Kamerlid ChristenUnie, uw angst, van de, dat wordt willekeur bij de ambtenaars, die angst... Is er in, de, in de praktijk is er al sprake van willekeur. Ja, en dan zie je dus dat er organisaties zoals Juist voor Krijs, die heel goed uh, jongerenwerk deden in de baansjes, dat die op een gegeven moment geen subsidie meer uh, konden krijgen. Omdat er bij hun de noodzaak werd neergelegd dat hun personeelsbeleid uh, zodanig moest zijn. dat zij in de breedte van de samenleving mensen moesten aannemen. dus niet uitsluitend christenen mochten aannemen. Mm -hmm. En dan zie je dus hele rare kronkels ontstaan. De organisatie was de jaren daarvoor aangenomen. omdat ze de beste uh, kwaliteit konden leveren op het gebied van jeugdwerk. hadden ze bewezen in Rotterdam. En nu moesten ze plotseling stoppen omdat er een zogenaamde neutraliteit in het ja. subsidiebeleid ja, moest worden Ja, als ik me handen. niet vergis was dat ook de organisatie die evangelisatie wel ook in hun statuten had staan. Ja. Dus dan vind ik het niet zo gek. Als, ik bedoel, als je er bent, leuk dat je jongerenwerk doet in een achterstandswijk... maar als in je statuten staat... we moeten de niet-christenen gaan bekeren tot het christenen, vind ja. ik het terecht dat het geld stopt. Daar moet je dan ietsje uh, dieper duiken in de structuren van Youth for Christ. Je hadden twee organisaties. Youth for Christ was de hoofdorganisatie... maar De Mol was een aparte stichting... die dus alleen ten doel had om uh, jongerenwerk, uh, kwaliteit, uh, goede jongerenwerk uh, te leveren in de baarsjes. Uh, dat deden ze ook. Um, tot opeens de gemeenteraad onder leiding van de VVD zei van ja, daar moeten we maar eens een einde aan maken, want uh, daar moet iedereen kunnen worden aangenomen en uh, iedereen in het personeelsbeleid moeten kunnen zitten. Ja, en daarmee ondermijn je eigenlijk de kleur van uh, maatschappelijke organisaties zoals deze en dat gaat in de breedte natuurlijk veel verder. Uh, mag er straks nog een Joodse school zijn? Uh, mag er christelijk onderwijs uh, zijn? Wat vindt u? Um, ja, ik denk dat je. Uh... Voor de helderheid, Joodse school. Want als ik het goed heb. is het recht op bijzonder onderwijs. Is vastgelegd in de grondrechten. Dat zou je denken. Dus... Ja, is dat niet zo? Nou, dat is vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Dat klopt, maar het gaat nu om de uitvoering. En dan zie mm -hmm. je dat er wetten komen in de Kamer... die de acceptatieplicht van leerlingen bijvoorbeeld voorstaat. Dat betekent dat elke leerling, nou, als hij maar respect heeft voor de grondslag... dan zou die moeten worden aangenomen. En een volgende stap is dat ook leraren die respect hebben voor de grondslag... let wel, dus niet onderschrijven, ja. zouden moeten worden dus aangenomen. Dus eigenlijk, als ik het goed hoor, zegt u... Alles laat zoals het is. We gaan helemaal niks veranderen. Maar intussen zijn er niet meer de religieuzen die dit land... Uh... Uh, besturen, maar de seculieren zijn nee. steeds meer aan de macht. Ik dus kijk we kunnen... aan, nou. Nou, Ik kijk ja. heel streng aan. Ik kijk u heel streng aan, ja dat klopt. Er. Ik kijk ja. heel streng, omdat ja. ik denk, soms moet je, of je hart nou pijn doet of niet, kijken naar de realiteit van alle dag. En de realiteit van alle dag is, dat de gemiddelde seculiere belastingbetaler niet meer zit te wachten om al die leuke religieuze dingetjes van u en mij te betalen. Nee, maar de vraag is natuurlijk, waar je dan uh, de, het criterium neerlegt, is dat uh, de kwaliteit van een organisatie, en dat zien we bijvoorbeeld uh, ook in de zorg. Er zijn heel veel christelijke organisaties die hele goede kwaliteit leveren. Trouwens, bij het bijzonder onderwijs is het ook nog altijd zo... dat als je de kwaliteit gaat meten van het bijzonder onderwijs... ze altijd nog met kop en, stijg, kop en schouder boven het uh, algemeen het onderwijs, uh, ja. en onderwijs uitsteken. En je ziet het bij de ontwikkelingssamenwerking. Er zijn heel veel christelijke or organisaties die ontwikkelingssamenwerking geven. En dat doen ze, ongeacht religie... Okay, dus... Geslacht, Dan is de kwaliteit. Etcetera. Even terug naar dat onderwijs: hè. Dat, dat, dat het recht op uh, islamitische scholen, hindoe-scholen, joodse scholen. Hartstikke goed, zeg ik. Wat ik niet zo goed begrijp, is dat kost 10 miljoen euro om die kinderen van een, vanuit Den Haag naar de joodse school in Amsterdam te brengen. of vanuit Gouda naar de hindoe-school in, in uh, Den Haag en ga zo maar door. Moeten we dat nog wel langer betalen? Hoe realistisch is dat? Als je zo graag wilt dat je kind naar een joodse, hindoe-moslimschool gaat, betaal het lekker zelf. Nou, dan kan ik uit de dromen helpen. Dat doen ze. Uh, ze betalen het zelf. En dit is een bijdrage van de overheid om. Een bijdrage te van 10 miljoen. 10 ja, miljoen dat is, die niet meer dat is een heel naar Nederland. het vervoer van gehandicapte kinderen gaat. Nee, dat is niet waar. Want. Uh, vervoer gehandicapte kinderen gaat gewoon door de hele grote uh, pot is, is 60 uh, miljoen en daarvan is er een onderdeel die zegt van ja als je niet naar de school kan van je eigen kleur dan wil de overheid daar best uh, een handje in helpen juist om dat artikel 23 vrijheid van onderwijs kun te kunnen garanderen ook al kost dat ons 10 miljoen euro uh, dat, dat is nu dus een verplichting uh, van de gemeenteraad en uh, de partij van Norbert wil die verplichting eraf halen. en daarmee zou een besparing van 10 miljoen kunnen opleveren ja maar de aan vraag de telefoon, is of je dat moet willen aan de telefoon heb ik frank en frank werkt bij een bedrijf die kinderen naar religieuze scholen brengt. Goedemorgen Frank. Hoi, hey, ik Frank Ormans. Hey. Ja, eigenlijk is dat in principe natuurlijk zeer onrechtvaardig. Je zou het eigenlijk schandalig kunnen noemen. Wij moeten bijvoorbeeld hier in de Betuwe kinderen vanuit dorpen. En dan praat je met drie, vier kinderen. Die moet je dan helemaal naar Apeldoorn brengen. Alleen omdat daar een strengere school zit. Terwijl er ook een christelijke school in het dorpje zit. Dus... Het gaat helemaal nergens meer over. Maar het gaat eigenlijk ook al om het principe voor het onderwijs. Hoor. Dat dat gesubsidieerd wordt, christelijk onderwijs. Wat, wat meneer Voor de Wind, ik heb alle respect voor religie. Voor religie hoor. Ik, zal nooit, ik ben zelf ook religieus opgevoed. Maar ik vind niet dat dat gesubsidieerd of betaald moet worden door de overheid. Wat hij doet is zich expres apart houden van de samenleving. Kinderen, of je nou moslim bent, hindoe. Uh, katholiek, protestant, die moeten met z'n allen in één klas zitten op een op openbare school. Ja. Dat is de enige manier waarop je het begrip van elkaar toont. Hij, hij meneer Vorderdint, die bevordert de segregatie. En dat is het ergste wat er is. Oké, okay. Joël. Ja, nou, dan kan ik. Uh, Geld voor dat vervoer moet stoppen. Zegt uh, de de segregatie de stad, wil ik wel even op ingaan. Er is namelijk het onderzoek gedaan in hoeverre bijzondere scholen, dus christelijke scholen. Uh, niet zo bijdragen aan de segregatie. Dat, die hele mythe is dus echt uh, niet waar. Uh, ik kan een voorbeeld noemen hier in Amsterdam. We zitten nu in Amsterdam. In de Bijlmer is een evangelische basisschool. Daar zit voor 80 of 90 procent zwarte leerlingen op. En dat is ook heel logisch, want in de Bijlmer uh, zitten voor 90 cent mensen uit andere etniciteiten. Dus dat is een mythe. Uh, dat, uh, heel veel christelijke scholen. Ze zijn gewoon gemengde scholen, omdat ze in die wijken zitten. Dus ze helpen mee om die segregatie juist te bestrijden. En heel veel openbare scholen in de grote achterstandswijken zijn zwarte scholen. In de bus zit ook professor Dr. Leo Kofferman, hoogleraar kerkrecht, kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ja, laat u eens het licht schijnen op dit alles. Nou, twee dingen zou ik graag in ieder geval eerst willen zeggen. Ik ben blij met de analyse van de heer Nikkelsen. Dus dat hij zegt, er ligt een probleem als je het in een historisch perspectief bekijkt. Secularisatie heeft consequenties op zijn minst voor het debat ook over deze dingen. Dat is heel helder. Mm -hmm. Ik vind dat hij het ook op een goede wijze aangeeft. Tegelijkertijd, en dat deel ik dan uh, met de heer Voordewind wel, denk ik. Op zichzelf is dat geen reden om te zeggen... beginselen die we van ouds hebben gehanteerd... zoals het bevorderen van pluriformiteit, uh, die blijven handhaven. Natuurlijk is dat een vraag in de politiek van maatvoering. Bedoel, er is altijd een grens. Moet je één leerling vanuit uh, Faals met de bus naar Den Helder brengen... om daar een school van een hele specifieke moslimrichting te... Nou, dat, dat houdt een keer op. Dat begrijp ik ook wel. Dus het is een kwestie van maatvoering. Maar in de politiek zou het moeten gaan over wat voor samenleving willen wij... Uh -huh. en hoe willen we die bereiken. Ik moet bij, de, bij deze discussie een beetje denken aan een arts. Een arts heeft de opdracht om te kijken... wat is de gezondheid die ik nastrijf bij deze patiënt... Welke middelen heb ik daarvoor en welke ja. keuze maak ik daarin? Ja, nou, als die arts zegt, sorry, maar dit medicijn komt uit Duitsland... en daarom pas ik het niet toe, dan doet die arts iets verkeerd. Die arts die moet ze nog één ding afvragen, is dit een goed medicijn? Zo is er iemand die zegt, een school die christelijk is... zoals je me voor de, in zijn reactie gaf. Een school die christelijk is, is per definitie dus niet acceptabel, die willen we niet financieren. Dat zou ik net zoiets vinden als een actie ja. zegt... zo'n Duits medicijn, dat geef ik niet. Ja, dat is helder. Maar toch vind ik die... die ik, we gaan nu niet in de bus, die, vind ik, de discussie voeren... of bijzonder onderwijs moet of nee. niet. Want dat is een andere. Maar okay, ik maar vind wel... Koran, koran, nou ja, koranles voor vrouwen. Of uh, in sommige dak, dakloze hulp voor tegen Tegen des Heils. Dakloze hulp, Lars. Dakloze hulp via Leger des Huis, maar ook Koranlessen voor vrouwen. Nou, voor, voor Moeten we dat die... nog wel of niet blijven subsidiëren? Dat wordt nu nog gesubsidieerd in sommige gevallen. Hele goede vraag. Um, nou, voor, um, voordat ik inga inderdaad, op die concrete gevallen, denk ik is het goed om te reageren op het argument wat de uh, heer Kofman gebruikt. Um, he, dat het, het belangrijkste criterium voor het beoordelen van subsidies... mogelijke subsidies, is de kwaliteit die ja. geleverd wordt. Tuurlijk. Nou, op zich, ik denk dat er weinig mensen mee tegen zouden zijn. Ja, ik, ik ben zelf blij dat we een overheid hebben... die vooral let op het ja. maatschappelijke effect van maar subsidies. Maar even, even in de praktijk, hè? want ik heb ook wel eens... in stichtingetjes gezeten en studentenverenigingen. Ja. Die kwaliteit is achteraf, want op het moment dat ik een aanvraag indien... dat ik gymles wil geven aan vrouwen dat weet ik veel wat wil... weet men helemaal nog niet wat mijn kwaliteit is. Subsidie wordt toegekend. Tuurlijk kun je daarna gaan kijken naar die kwaliteit. Ja, nee, nee, precies. Nou, het is natuurlijk überhaupt de vraag van... is het ook inderdaad zo dat het maatschappelijk effect behaald wordt? Ja, dat is, dat, is dat de vraag. weet je pas als het geld al op is. Ja, maar wat ik ook zou willen bepleiten... is dat niet alleen uh, de kwaliteit van activiteit... Een, een belangrijke of het enige criterium is... maar dat ook bijvoorbeeld uh, ja, principes als mogelijke discriminatie... van individuen, van uh, bijvoorbeeld van vrouwen, van homoseksuelen, cetera. Dat weegt ook allemaal mee. Dus het is niet zo dat de kwaliteit uh, het enige criterium is... Ja. wat altijd boven andere criteria Nu is er in geval gaat. waarin homotherapie... Werd betaald, ja, dat, dat lijkt me inderdaad een heel duidelijk voorbeeld uh, van een subsidie, uh, die tot gevolg heeft uh, dat een bepaalde bevolkingsgroep ge wordt gediscrimineerd. Dus het lijkt me, ik, ik denk dat er veel voor te zeggen valt of, om die om dergelijke subsidies inderdaad stop te zetten of niet te geven. Nou, u denkt, zolang, zolang mensen zelf nog de keuze hebben in elk geval... om te bepalen welke vorm van therapie ze willen... zou ik daar nog niet zo heel erg veel problemen mee hebben. Ik vind wel, dan kom ik weer bij die arts even terug... natuurlijk moet de arts ook behalve naar de werkingen... ook naar de nevenwerkingen kijken, de bijwerkingen van de medicijn. Dus natuurlijk moet je ook kijken bij bepaalde maatregelen ja. van de overheid... wat zijn de effecten in andere zin. Maar je kunt niet zonder meer zeggen... nou ja, omdat dit niet strookt met wat de meerderheid vindt... in zaken uh, discriminatie van... Kan het per definitie niet. Mevrouw Schone aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo. Zegt u het maar? Um, wat ik zeggen wil, ik, ik hoor een heleboel meningen... maar het blijft gewoon een feit... dat al die verschillende clubjes uit een bepaalde geloofsovertuiging... en dat zijn er in Nederland nogal wat... dat moet allemaal apart gesubsidieerd worden. Zeker dat vervoer van die leerlingen... het is gewoon absurd dat kinderen uit Zeeland... naar Amersfoort naar school gebracht worden... als ouders daarvoor kiezen... Prima. Moeten zijn. Maar zelf betalen. Het openbaar onderwijs. Een openbare school. Wat gebeurt nu in de Bijlmer? Dat is dus een uh, een of andere school op een geloofsovertuiging. Er zitten heel veel zwarte kinderen op. Waarom kan dat dan niet gewoon een openbare school zijn? Dat is dan toch opgelost? Duidelijk. Joel voor de Wind, Tweede Kamerlid ChristenUnie. Nou ja, omdat hij natuurlijk een uh, wel een christelijke signatuur heeft. En uh, dat is natuurlijk het mooie van het Nederlandse onderwijssysteem. Dat hebben we in 1918 uh, gelijkgesteld qua subsidiëring. Dat betekent dat kinderen of ouders een keuze mogen maken uh, van een school die dichtst bij zit uh, bij een eigen levensovertuiging. Nou, dat is hartstikke mooi. Daarmee heb je pluriformiteit uh, te pakken. Misschien mag ik nog een ander voorbeeld noemen. Uh, met betrekking tot naast de kwaliteit ook de pluriformiteit in subsidiëring. Uh, wij subsidiëren ook een legerimaat. Een legerimaam in defensie die zorg kan geven uh, aan mensen die moslim zijn in het defensieapparaat. Daar hebben wij best uh, lang over nagedacht als ChristenUnie. Moet je dat nou wel weer doen? Uh, want daarnaast hebben we natuurlijk de humanist en de almoesonier en, en, en de, de pastoor. Maar uiteindelijk hebben we ja gezegd. Juist vanwege die pluriformiteit uh, en diversiteit in de samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven op, uh, op zorg. Ik laat mevrouw Schoon nog even reageren op het eerste punt. Mevrouw Schoon? Ik, ik... Ik vind het toch gewoon veel te veel versnipperd. Ja. Uh, niemand weet meer wie die subsidieert, want ze hebben allemaal wel wat. Gewoon stoppen daarmee. En als je iets bijzonders wil, dan betaal je dat zelf. Dan kan een kerk daarvoor zorgen, het dus zorgt er zelfs voor. En dan moeten we, en dat heeft niks te maken met waar we nu in zitten, dat er bezuinigd moet worden. Het had dus allang afgestuurd moeten zijn. Dank u wel. Ja, nou, maar misschien één kort opmerking. Dan krijg je dus heel erg een staatsideologie. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld als het gaat om het onderwijssysteem in Engeland. Daar hebben we de BBC. Nou, We weten hoeveel schandalen er nu al niet zijn binnen de BBC, omdat het zo'n machtsbolwerk was. En die pretendeert neutraal te zijn en neutraal journaals te presenteren, et cetera, et cetera. Ik vind dat heel beangstigend. Ik vind het juist het mooie van pluriformiteit dat het uit verschillende kanalen naar de samenleving kijkt. En daarmee heb je veel meer beelden en geluid dan alleen maar vanuit één staatsomroep. Ja, Ik ga even naar uh, Lars. Lars, jij hebt het artikel geschreven... achterhaalde kerkstaatsverhoudingen. Deze mm -hmm. hele discussie. Hè? Voeren wij die nou in ons land inderdaad... omdat de seculieren steeds meer aan de macht zijn? Of gaat het omdat het nu niet meer alleen maar gaat... om christelijke kerken, christelijke verenigingen... maar de islam? Ik denk dat het allebei uh, van belang is en allebei relevant is, hè, die twee ontwikkelingen. Um, ik denk verder ook dat het logisch is dat uh, naarmate de samenleving verandert... dat er anders wordt gedacht over die kerkstaatverhoudingen. Tijdens de verzuiling was het zo ja. dat christelijke partijen de macht uitmaakten... en, en die hun een stempel hebben gedrukt hè, op, op die verhoudingen. En nu is het inderdaad zo dat het vooral seculiere tezakies partijen zijn die de macht uitmaken. Dus in principe is, de, is, daar, is daar niks mis mee. Uh, zolang de, de basisgrondrechten nog wel worden... Hè, gerespecteerd. En ik denk niet dat dat in heel veel gevallen uh, zo is... Uh, of dat, dat die in gevaar zijn... Ik denk dat het vooral zo is dat mensen proberen te zoeken naar een nieuwe balans tussen rechten. He, dus rechten van een religieuze organisatie tegenover rechten van een, ja, van, uh, van een homoseksueel bijvoorbeeld. Ik ga even naar wat mailtjes en tweets. Uh, die zegt, religie is toch een privé aangelegenheid. Waarom moet de staat daar ook maar één dubbeltje aan uitgeven? Als je in God, Allah of een ander verhaal wil geloven, dan betaal je de kosten maar zelf. Heel duidelijk. Ik lees er nog heel even een paar voor, want anders mailen de mensen voor niks. Uh, Emiel mailt iedere burger gelijke rechten. Ik sta ook niet te wachten op al die hopeloze voetbalclubjes en andere verenigingen die allemaal subsidie krijgen. Als de subsidie moet worden afgeschaft, dan uiteraard voor iedereen Maarten twittert. Subsidie voor kerken is prima als het om een monumentenzorg gaat. Maar dat geldt net zo goed bij moskee of synagoge. Die is wel interessant. Dus subsidie voor kerken is oké okay als het om monumentenzorg gaat. Lars? Dat lijkt, een, een. Een, dat lijkt me op zich een vrij neutraal uh, argument, ja. om, om inderdaad in hele specifieke gevallen, als het gaat om bijzondere gebouwen of iets dergelijks, om daar inderdaad geld aan te geven. Ja, dat... Meneer Koffman. Ik zou het eerst nog even reageren. Baltasar die, die, die, die meelde, geloof ik, van religie is toch een privézaak. Ja. Ik denk dat een van de achterliggende zaken die spelen hier, de culturele ontwikkeling die aan de gang is, is dat veel mensen inderdaad seculier geworden zijn, maar daarmee ook niet meer werkelijk begrip hebben voor wat religie voor een mens betekenen kan. Men ziet religie dan als oké, okay, je hebt een setje opvattingen. Nou, die mag je dan privé in je eigen binnen, achter de voordeur mag je die dan wel hebben, maar die hebben geen relevantie voor het totaal van de samenleving. Ik denk dat de Nederlandse gezien is heel goed illustreert hoe religie wel relevant is voor de hele samenleving, voor de cultuur. En dat er dus alle reden is, ook om wat dat betreft positief in te spelen op de religie. Geef eens een voorbeeld? Waarom is het wel relevant? Nou, een heel willekeurig voorbeeld, nou, niet het minste. Je zou, denk ik, kunnen stellen dat de hele ontwikkeling van de Nederlandse samenleving... ook in democratische zin, in niet onbelangrijke mate, is beïnvloed door het Calvinisme. Door de religieuze ontwikkeling in Nederland. Dat is een hele duidelijke samenhang tussen democratisering en de ontwikkeling van het Calvinisme in Nederland. Nou, dat, daar kun je historisch van alles over zeggen. Ja. Dat kun je overdrijven en dat kun je onderschatten, maar... Religie heeft wel een rol gespeeld in onze samenleving. Misschien mag ik dat aanvullen met een aantal voorbeelden. Want als je kijkt naar inderdaad ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, gezondheidszorg. Als je dan kijkt hoeveel particuliere organisaties er met name in de jaren 50, 60 zijn gestart. En de basis hebben gelegd voor het welzijnswerk, het gezondheidswerk in Nederland. Dan zijn dat enorm veel instellingen die vanuit die motieven juist de samenleving hebben willen verbeteren. Dat is ook zo. Maar Lars, jij ontkent dat ook niet. Alleen de vraag is, je moet wel kijken naar... De er is een stukje geschiedenis, zo is het allemaal gegaan. Maar je moet ook kijken naar welke ontwikkeling zitten we nu middenin. Ja, ik denk niet inderdaad. Het is uh, onmiskenbaar een feit dat de christendom een hele belangrijke rol heeft gespeeld... bij de ontwikkeling van de Nederlandse democratie. Ik denk niet dat dat per se een argument is om nu nog steeds... He, die uh, religieuze pluriformiteit als overheid actief te subsidiëren. Neem het wel een argument om te zeggen... religie is meer dan een setje privéopvatting. Religie dat heeft klopt. een impact op de samenleving, ook vandaag de dag. Ja, en, en, en Daarvan zou ik zeggen, nou, in, in de huidige samenleving is dat veel minder het geval. Uh, in de huidige samenleving heeft, uh, heeft religie veel minder een impact dan vroeger. Daar kun je voor kiezen om nou, religie in de huidige samenleving buitenspel te zetten. Maar, maar de vraag is dat nog steeds natuurlijk. Hè, van als je kijkt naar de voedselbanken, die worden veel door christenen opgezet. Uh, hier en daar ook door moskeeën. Ja. En uh, er zijn zoveel initiatieven nog... Die Onder. Het is natuurlijk raar dat Rutte, Rutte heeft het ooit een keer gezegd hè? Religie moet achter de voordeur. Maar ja. waarom zeggen wij niet dat het liberalisme wel, moet achter de voordeur? Dat is, ook, dat is dat toch ook heel raar zit, als we dat zouden zeggen? Heel goed. En dat zeggen we niet. Heden, blijkbaar. ik moet afsluiten. Maar dit is, dit, deze conclusie is goed. We moeten hierover in gesprek blijven. Want de samenleving is niet meer zoals die was. Dank u wel, dank u wel luisteraars. En ook welkom aan Mirjam, een van onze nieuwe luisteraars. En ik hoop dat je blijft luisteren de komende weken, maanden en jaren. De intentie is niet een oordeel te hebben. Een intentie is om samen te vatten en te typeren en te omschrijven. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Het gaat er niet om dat je een eenzijdig beeld geeft... en daar dus zo'n stempel op plakt. Maar dat je een signaal geeft, een typering. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik ben in muziek altijd heel simpel. Iets raakt je of het raakt je niet. En vonkende meningen. Dat het in een ander land anders gaat... dat wil niet zeggen dat je het in dit land ook zo moet doen. Maandag tot en met donderdag...